De kale rots. De vriendjes kijken om zich heen. Ze zijn wel erg ver het bos in gegaan. Waar zijn ze eigenlijk? Dit deel van het bos kennen ze niet. Dan zien ze het opeens. Daar, achter de givier, is een grote rots. Hij schittert in de ondergaande zon. Wow. roepen ze in koor. De kale rots. Ze kijken elkaar geschrokken aan. Hier mogen ze niet komen van Tante Pirebal. Charlie snuffelt langs de waterkant. Aan de overkant is een soort grot en ziet hij daar iets roods? Kijk eens Woesel, roept hij. Wat is er? Woesel loopt naar hem toe. Charlie wijst naar de rots aan de overkant van de rivier. Kijk, kijk daar je bal. Of, of is het de sjaal van Pip? Het is in elk geval rood. Woesel knikt. Hij ziet ook iets roods. Oh, de sloddervors, grondt hij. Charlie staat al met zijn voorpootjes in het water. Kom op allemaal, zegt Woezel. Naar de overkant. Ja, kom. Charlie springt dan naar de volgende steen in het water. Pip kijkt aarzelend naar de zon, die al bijna achter de kale rots verdwijnt. Buurtboes ziet het ook. Het wordt steeds donkerder en ze hadden eigenlijk al thuis moeten zijn. Woezel loopt naar ze toe. Jongens, we gaan hem echt nu pakken, hoor. Zien jullie die grot dan niet daar? Hij wijst naar de overkant. Daar woont de Sloddervos. Pip schudt haar hoofd. Misschien wel, Woezel, maar van tante mogen we hier niet komen... weet je nog, niet naar de kale rots. Nou, en die is daar, voegt Puurpoes er aan toe. Maar we moeten onze spullen terughalen, zegt Woezel... en het cadeau van de wijze vader. Of durven jullie het soms niet? Charlie springt ondertussen verder en verder de rivier over. Komen jullie, roept hij ongeduldig. Ik durf dat best, zegt Pip, maar het mag niet. Dat weet jij ook. Ze kijkt Woezel aan. Laten we het aan tante vragen en dan komen we morgen terug. Maar morgen is het feest, Pip, zegt Woezel smekend. Daarom moet het nu. Tante snapt het heus wel. Het wordt steeds donkerder. Het is al veel te laat, zegt Pip. Kom, we gaan terug. Buurpoes en Molletje lopen achter haar aan. Daar! roept Charlie opeens. Hij staat op een steen halverwege de rivier. Kijk jongens, daar bewoog iets. Dat? zegt Pip. Dat is een struik met rode besjes. Niet de slordervos. Die kan overal zijn. Zucht ze. Komen jullie nou mee of, of, of niet? En ze draait zich om en loopt weer verder. Nee, zegt Voeselkoppig. Pip kijkt verbaasd naar hem om. Nee, zegt ze ongelooflijk. Nee, er Woesel koppig. Wij gaan door. En hij draait zich om naar Charlie. Pip slikt terwijl Woezel bij haar wegloopt. Nou, zegt ze dan langzaam. D dan moet je het zelf maar weten. Dat doe ik ook, roept Woezel. Ik weet het beter dan jij. Pff, zegt Pip boos. Echt niet. Woezel kijkt boos naar hem. om. Echt wel? Dat stomme idee voor jou met die vallen lukte niet. Wat? roept Pip uit. Mijn stomme idee? Jij en die Charlie hebben alle vallen stuk gemaakt. Ze draait zich poos om. Kom, buurpoes, we gaan. Nou, wij gaan niet, zegt Woezel. En het is nog helemaal niet donker. pangets voegt hij aan toe. pangets herhaalt Pip. Wat heeft dat er nou mee te... Oh. Ze zucht. Ach Woezel, jij doet altijd maar wat. Nou, en jij speelt altijd de baas, zegt Woezel boos. Ik speel altijd de baas, herhaalt Pip beledigd. Ja, dat doe je. Woezel en Pip staan nu recht tegenover elkaar. Echt niet? Echt wel? De hondjes kijken elkaar aan. Ze hebben nog nooit zo'n ruzie gehad. Even is het stil. Kijk, roept Charlie opeens... De vos. Oh, ik kom maar aan Charlie, roept Woezel. We gaan hem samen pakken. En hij draait zich om en springt naar de eerste steen in het water. Auwee! Pip kijkt Woezel na en zucht nog eens diep. Verdrietig en boos tegelijk loopt ze het bos in. Buurpoes, Molletje en Vlindertje achterna.